Zekere morgen, de handelsreiziger Gregor Samsa, wakker werd uit zijn onrustige dromen, ontdekte hij, dat hij in een weerzinwekkend insect was veranderd. Hij lag in bed op zijn hard gepanzerde rug, en zag, als hij zijn hoofd enigszins optilde, zijn gewelfde, bruine, door boogvormige geledingen verdeelde buik, waarop de deken, op het punt om laag te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. De deken wegslaan was heel eenvoudig. Het zou voldoende zijn om zijn buik op te blazen. Dan zou de deken vanzelf vallen. Maar de rest was al heel wat moeilijker... Hij had zijn armen en zijn benen nodig om zich op te richten. Maar in plaats daarvan had hij slechts een menigte pootjes... die op een vreemde manier doorheen kriolden... en die hij niet onder controle kon krijgen. Wat is er met mij gebeurd? zei Gregor tegen zichzelf... terwijl hij zijn ogen door de kamer liet gaan. Hij droomde niet. Moeder, ik sta alle op. Maar haast je dan, jongen. Maar Marquezke. Hij is al op. Je kan gaan spelen. O oh God, wat heb ik een inspannend beroep gekozen. Dag in, dag uit op reis. Het spoorboekje uit je hoofd kennen. Slecht eten. Mijn God, ik moet opstaan. Oh, wat stom dat opstandsmorgens morgens me af. Gregor. Gregor, wat is er toch aan de hand? Gregor! Voel je, je niet lekker. Heb je iets nodig? Nee. Nee, niks aan de hand, Marketka. Gregor, ik ben al klaar, vader. Ik moet opstaan. Ik moet opstaan. De volgende trein vertrekt om zeven uur. Als ik die nog wil halen, moet ik me te veel haasten. En de collectie is nog niet ingepakt. En ik voel me niet lekker. Ik... Nee, ik geen niks. Ik heb alleen een beetje slaap. Verder voel ik me prima. Ik heb zelfs honger als een paard. Ik moet opstaan. Eerst probeerde Gregor het onderste deel van zijn lichaam het bed uit te hijsen. Maar daar was erg moeilijk beweging in te krijgen en alles ging heel langzaam. Eén, drie, één, twee. Ah! Uit de scherpe pijn die hij had gevoeld, kon Gregor opmaken dat juist zijn onderlijf het gevoeligste deel van zijn lichaam was. Dus probeerde hij zijn bovenlichaam het bed uit te krijgen. En zijn kop voorzichtig naar de rand van het bed te draaien. Maar toen hij zijn kop eindelijk buiten het bed had, durfde hij niet verder te gaan met zijn pogingen. Ik mag me niet pijnen. Ik mag niet bewusteloos raken. Ik moet tegen elke prijs voorkomen dat ik juist nu van mijn stokje ga. Het is al zeven uur. Nog steeds aan er mist. Het lijkt wel of het regent. Om kwart over zeven moet ik hoe dan ook uit bed zijn. Ik ga heen en weer rippen. En in het ergste geval val ik op het tapijt. Er kan me niets gebeuren. ...komt er nog wat van? Meneer Wens... ...heb je de bel niet gehoord? Oh, Ga dan vlieg. open doen. Ja, ik vlieg al. Uh, goedendag. Ah, meneer de procuratiehouder. Wees welkom. <hums> Waaraan hebben we de eer te danken? Komt u binnen? <hums> Dank u. Lieve hengel. Hadden ze geen jongste bediende kunnen sturen... Waarom is uw zoon vanmorgen niet op reis gegaan zoals altijd, meneer Samsa? Oh, ik begrijp het al. De procuratiehouder is zelf gekomen om de hele familie te laten zien dat de leiding van het onderzoek in deze verdachte zaak uitsluitend aan hem kan worden toevertrouwd. Ik kan u tot mijn spijt. Je zou zo zeggen. Wilt u ondertussen misschien een kopje koffie met ons drinken, meneer de procuratiehouder? Gregor, is een, een, een beetje laat vandaag. Wij weten niet... Te... Nee, dank u wel, mevrouw Samsa. Ik heb erg veel haast. Ja! Ik heb haast en ik zou niet willen... Wat viel daar? Een ogenblikje, meneer de procuratiehouder. Ik ga even met hem praten. Gregor, meneer de procuratiehouder is komen vragen... waarom je nog niet vertrokken bent... We weten niet wat we hem moeten vertellen. Hij wil je trouwens zelf spreken. Inderdaad. Wees dus zo vriendelijk en doe de deur open. Oh, wilt u alstublieft in zijn kamer niet naar de rommel kijken, meneer de procuratiehouder? Goedendag, meneer Samsa. Hoort u mij, meneer Samsa? Ik kom zo. Hij voelt zich vast niet lekker. Of, of schoon hij vanmorgen toch, zei ik, van wel... Dat is dan ook de enige aanvaardbare verklaring, mevrouw. Laten we hopen dat het niets ernstigs is. Maar aan de andere kant, neemt u mij niet kwalijk dat ik het zeg, aan de andere kant moeten wij zakenmensen, of wij dat nu prettig vinden of niet, dat is maar hoe je het bekijkt, heel vaak een lichte ongesteldheid overwinnen. U hebt volkomen gelijk, meneer de procuratiehoorder. Gregor. Laat je nu eindelijk meneer de procuratiehouder binnen? Nee, Rekker. Hola meneer Samsa, wat is er nu aan de hand? U verschanst u in uw kamer. U antwoordt alleen maar met ja en nee. U maakt uw ouders heel erg ongerust. En u verzuimt, dit zit er loops opgemerkt, uw beroepsplichten op een ongehulde manier. De directeur heeft me vanmorgen een mogelijke uitleg van uw verzuim gegeven. Hij sprak over het incassorecht dat hij u had toevertrouwd. Oh, onze vader die in de, zei, Julia, in de uw Maar ik heb hem op dit punt gerustgesteld door te zeggen dat die verklaring niet juist is. Maar nu ik zie dat u op een onbegrijpelijke manier koppig bent, verzeker ik u dat ik niet de geringste lust meer heb om u tegenover hen te verdedigen. Maar meneer de procuratiehouder, ik doe u zo dadelijk open. Ik, ik voelde me niet erg geen lekker. Woord van wat hij zegt. Ik had last van u duizelingen. Kan? Nee. Daar kon ik niet. Opstaan. Of liever. Maar nu is het alweer helemaal in orde. Een ogenblikje, alstublieft. Het gaat niet zo gemakkelijk als ik dacht. Nee. In echt elk niet. geval voel ik me alweer een stuk beter. Houdt hij ons soms voor de gek. Hebt u misschien de laatste orders nog niet bekeken die ik heb ingestuurd? Zeg, doe je nu op of niet? Krikker! Zo niet, dan vind ik wel een ander middel. Herman, hij is ziek. Hij is vast ziek. Meneer Samsa! Verlies uw tijd niet, meneer de procuratiehouder. Binnen een paar minuten ben ik op de zaak. En doet u, meneer de directeur, de groeten van me. Marketka! Marketka! Je moet meteen de dochter gaan halen. Gregor is ziek. Hoor je? Vlug dan. Hebt u Gregor's stem gehoord? Dat was de stem van een dier. Anna. Anna. Ja, meneer. Ga onmiddellijk de maken halen, hoor je? De maken. Ben je nou nog niet weg, Marketka? Ik al, mama. Ja, meneer. Ik ga meteen halen. Meneer de procuratiehouder, meneer de procuratiehouder. Maar deze keer was Gregor al heel wat rustiger. De zekerheid waarmee men de eerste maatregelen had genomen, maakte hem zeer gelukkig. Hij voelde zich weer in de menselijke kring opgenomen en verwachtte van beiden, van de dokter evenzeer als van de slotenmaker, zonder eigenlijk een nauwkeurig onderscheid tussen hen te maken, geweldige en verrassende prestaties. Ze hebben waarschijnlijk niet begrepen wat ik zei, natuurlijk omdat ik een beetje hees ben. Ik moet gewoon wat duidelijker spreken. Ik ga proberen bij de deur te komen en hem open te maken. Als ze van mijn tegenwoordige gedaante schrikken, dan ben ik er niet meer verantwoordelijk voor en dan kan ik helemaal gerust zijn. Als ze mijn gedaanteverandering rustig opnemen, heb ik ook geen reden om het druk te maken en dan kan ik als ik opschiet de trein van acht uur nog halen. Gregor kwam langzaam op de deur toe en leunde er tegenaan. De zolen van zijn pootjes waren enigszins kleverig. Vermoeid richtte Gregor zich langzaam op om een beetje uit te rusten na zoveel inspanning. sterk. Ik ga het proberen. Ik heb nodig. Ik zoon. Mijn godstam. Krenk haar. Ik, haar. Kreek haar. Help haar. Help haar. Julie toch. Kom. Julie. Hé. Hey. Oh. Meneer de procuratiehal. Meneer de procuratiehal. helpt u me even haar ergens neer te leggen. Ze is flauw gevallen. Dat heb ik niet gewild, ja, mama. Ja, dat, dat, dat wil zeggen. In, in zweep gevallen. Ik, ik begrijp je. ja. M mevrouw is in zwemmen. Laten we een kussen onder haar hoofd leggen. Zo. Julie. Julie. M -m -m -m Misschien een beetje. Oh, de cologne Of liever. vader. Oh. Vader. Ik. Gregor. Gregor. Gregor deed een paar stappen naar achteren. en leunde aan de binnenkant tegen de gegrendelde deurvleugel. zodat men slechts de helft van zijn romp zag. met daarboven de licht opzij gebogen kop. Die keek naar degene die zich voor hem bevonden. Inmiddels begon het daglicht door te breken. Aan de overkant van de straat zag men duidelijk een stuk van een groot, donkergrijs gebouw. Het was een ziekenhuis, waarvan de op regelmatige onderlinge afstanden geplaatste ramen de gevel meedogenloos doorsneden. Het regende nog steeds. Maar men zag alleen nog dikke, afzonderlijke druppels vallen die her en der tegen de grond te plettervielen. Aan de tegenoverliggende muur hing een foto van Gregor in het uniform van tweede luitenant. Met de hand aan zijn degen lachte hij onbezorgd... hetgeen zijn militaire waardigheid nog onderstreepte. Gregor gaf er zich rekenschap van dat hij de enige was die zijn koelbloedigheid bewaard had. Ik, ik ga me dadelijk aankleden. Pak mijn collectie in en ga op reis. Laat u me dan vertrekken... Ziet u het, meneer de procuratiehouder, ik ben niet koppig en ik werk graag. Het reizen wordt een beetje lastig, maar ik zou dan niet meer buiten kunnen. Oh. Oh. Oh. Waar gaat u naartoe, meneer de procuratiehouder? Naar de zaak? Ja? Zult u er alles naar waarheid vertellen? Je kunt op een bepaald ogenblik niet in staat zijn te werken... Maar dat is dan juist het moment om je je vroegere prestaties te herinneren. En te bedenken dat je, na het uit de weg ruimen van de hindernis... zeker des te vlijtiger en geconcentreerder aan de slag zult gaan. Oh. Oh. Oh. Oh. Ik, ik ben aan de directeur zeer veel verplicht. Dat weet u toch zelf ook heel goed? Aan de, aan de andere kant moet ik voor mijn ouders en zusters zorgen. U, meneer de procuratiehouwer... U hebt een betere blik op de omstandigheden dan de rest van het personeel, ja, onder ons gezegd, zelfs een betere blik dan meneer de directeur zelf, die zich als werkgever gemakkelijk iets laat wijsmaken ten nadelen van een ondergeschikte... U weet toch ongetwijfeld ook wel dat een arme handelsreiziger, die bijna het hele jaar buiten de zaak moet werken, heel gemakkelijk het slachtoffer kan worden van allerlei soorten lasterpraat en verraderlijke beschuldigingen, waartegen hij zich soms niet kan verdedigen. Niet waar, meneer de procuratie houden? Oh, oh. Gaat u niet weg, meneer de procuratie, houden, zonder iets te zeggen, waardoor ik weet dat u mij althans gedeeltelijk gelijk geeft. Oh. Gregor liet de vleugel los, maar daar hij te vergeef steun zocht, viel hij meteen terug op zijn pootjes. Oh, oh, oh, oh, oh. Voor het eerst vandaag voelde hij zich prima op zijn gemak. Zijn pootjes stonden goed vast op de grond en gehoorzaamden hem uitstekend. We gaven zelfs de wens te kennen hem te dragen waarheen hij maar wilde. Hij begon te geloven dat alles misschien in zijn voordeel zou veranderen. Van zijn lijf was opgericht. Hij lag op de drempel van de deur met een helemaal stukgescheurde flank. De witte lak van de deur was met vieze vlekken besmeurd. Zijn pootjes spartelden aan één kant machteloos in de lucht en die aan de andere kant waren platgedrukt tegen de vloer. Herman, stop! dadelijk sla je nog dood! Eruit! De die hij van zijn vader had gekregen was voor Gregor een soort verlossing. Hevig bloedend lag hij weer alleen in zijn kamer. Het was al laat op de avond toen Gregor uit zijn diepe slaap ontwaakte. Het vale schijnsel van de straatlantaarns verlichtte het plafond en het bovenste deel van het meubilair. Maar Gregor lag in het schemerdonker. Door de spleet in de deur sijpelde het knipperende licht van de gaslamp in de huiskamer zijn donkere kamer binnen. Onze vader die er neemt, zegt uw naam voor de geheiligde deur... Leest u ons vandaag niet voor uit de krant, paarden, papa? Zoals in de hemel. Nee. Geef ons heen vandaag. Vandaag niet. Liks. Vandaag niet. Maar L laten we liever naar bed gaan. Wel terug, papa. Wel terug, mama. Wel terug. En wat doe je dan nog? Ga toch slapen, Marketka? Ik kan hem toch op zijn minst een schoteltje melk op zijn kamer brengen. Hij heeft de hele dag nog niets gegeten. Mm. Vandaag flink veel trek. Heeft alles opgegeten, de heleboel. Heeft geen stukje kaas op groente laten liggen. Die kaas was niet meer te eten. De groente helemaal rot. Boah. Maar Marketka, zou je hem nou niet wat goeds geven? We kunnen hem toch geen afval laten eten? Maar ik heb het al met een hele hoop lekkere dingen geprobeerd. Roezijnen, amandelen, sneetjes, brood met boter, boterhammen met en zonder zout. Maar hij heeft het niet eens aangeraakt. Ik geef hem alleen maar wat hij graag lust. Heb je hem zien eten? Nee, Greco zou nooit deed als ik erbij ben. Als hij me ziet verbergt hij zich onder de sofa, waar hij zelfs een laken opgelegd heeft. Ik kan me niet voorstellen hoe hem dat gelukt is. In ieder geval, hij schaamt zich. En hij wil mij niet ontschrikken maken, kan hij ons niet horen. Maar Julie, heb je nog niet gemerkt dat hij ons niet verstaat, zoals wij hem niet verstaan? Ik zou soms willen, God vergeef het mij, dat hij ons wel begreep en beseft in welke zorgen hij ons heeft getompeld, dus in gedaanteverwisseling. Maar nee, nee, er moet volkomen openlijk gezegd worden hoe we financieel voorstaan en wat onze vooruitzichten zijn. Geef me de sleutel van de brandkast, Julie. Ja, Herman. Mijn God, ik wou dat ik ze kon helpen. <middels> hij haalt strik uit. Heb je de sleutel, Julie? Ja, hier. Dankjewel. Jullie dachten misschien dat ik toen mijn zaak vijf jaar geleden failliet ging. Herman, je kan toch niet. Laten gaan. we de dingen bij hun naam noemen, schat. Wel nu, toen mijn zaak bankroet ging, dachten jullie allemaal dat ik niets meer over had. Helemaal niets. Maar ondanks deze catastrofe die zich over ons had voltrokken, ben ik er dankzij mijn vooruitziende blik in geslaagd een klein kapitaaltje bij elkaar te sparen. Dat sindsdien nog groter is geworden door de bijgekomen interest. En bovendien is het geld dat Gregor elke maand meebracht. Arme jongen, hij hield steeds maar een paar gulden voor zichzelf. Inmiddels ook tot een klein kapitaal aangegroeid. Oh, oh Herman. Goed zo. Ondertussen is dat kapitaaltje overigens bij lange na niet groot genoeg om ons van de rente te laten leven. Wij zouden er misschien al eens bij elkaar één of twee jaar van kunnen leven. Het is dus een bedrag waar we eerlijk gezegd niet aan moeten komen. Goed gedaan, pa. ...en dat we opzij moeten leggen voor het geval we werkelijk in nood zitten. Wij moeten dus gaan werken voor de kost. Maar hoe? Daar moeten we allemaal eens diep over nadenken. Uh, Anna? Hoor je me? Anna? Ja, meneer? Je kunt afruimen, Anna. Ja. Ja, meneer. En vergeet dat schoteltje daar bij de deur niet, oh, Anna. Oh, nee. Nee, nee, nee mevrouw. Ruim me dat alsjeblieft niet. Ik smeek het u. Ik... Ik heb het u al zo lang willen vragen om het te laten gaan. Ja, weet u, ik kan er kan niks aan doen, maar ik ben zo vreselijk bang van die, van, van die. Ik sluit me elke avond op in mijn kamer uit angst dat hij mijn bed inglipt. U weet al waaraan ik denk, mevrouw. Ik, ik, ik, ik smeek. U je kunt je koffers pakken, Anna. Niemand houdt je tegen. Oh, oh meneer, mevrouw, ik. Ik eh, dank u hartelijk. Overigens oh, ben ik u ontzettend dankbaar. Dan kan ik eindelijk weer rustig leven zonder bang te hoeven zijn voor die, die, die... Oh, u bent allemaal erg aardig voor me geweest. En ik durfde het niet te vragen omdat ik dacht dat u me niet zou willen laten gaan uit angst dat ik het tegen anderen over zou spreken. Maar ik zweer u, meneer en mevrouw, bij alles wat me lief is en bij mijn moeder, dat ik nooit aan iemand zou vertellen wat hier is gebeurd. Oké. Okay. Ik heb alles al klaarstaan. Vaarwel. Het best en, en, en tot ziens. Het ga je goed... Wel, oh, er is niks aan te doen. Maar Ketka, jij zult moeder in de keuken moeten helpen. En ik ga een baan zoeken, zodat we ons tenminste een werkster kunnen permitteren. Oh, oh, oh, oh. oh, laat maar, moeder. Ik breng het wel naar de keuken. Nee, nee, maar ga jij maar viool spelen. Je hebt al een hele tijd niet geoefend. Kom, ga nou maar, schat. Ja, moeder... Ik ben bang dat we het ons niet meer kunnen veroorloven om er lessen te laten nemen. <tied> Zou ik je graag bedanken, Maketka. Omdat je zoveel rekening met me houdt. En zo voorzichtig bent. Oh, kon ik maar weer geld verdienen. Je moet net het Maketka. Ik heb het je beloofd. Of vader nu wil of niet. Ik zweer het je. Al moet ik er dag en nacht voor werken. Maar... Mijn... Maar zijn dat alleen maar volkomen ijdeloo en nutteloze dromen. Volslagen nutteloos. Wat speelt ze toch prachtig. Prachtig. Ben ik werkelijk een dier als ik zo diep beroerd word door muziek. Een lichte huivering doorvoer Gregors lichaam. Hij ademde lichter. De laatste tijd had hij geleerd op de muren en het plafond te lopen. Omdat de wandelingen over de paar vierkante meters van de vloer hem niet meer voldoende waren. Hij kon al moeilijk rust verdragen, En zelfs het eten verschafte hem geen enkel genoegen meer. Hij hield er vooral van aan het plafond te hangen. Dat was heel wat anders dan op de vloer te liggen. Daarboven voelde Gregor zich heerlijk soezerig. Houd je strik uit. Wat gebeurt er? Rustig. We moeten de meubels een beetje opzij zetten. Dan heeft hij wat meer ruimte. Uh, eerst het kastje en het bureau wegschuiven. Ja, ja, dat zal beter zijn. Wilt u hem even helpen, vader? Ik? Maar eerst ga ik het raam open doen. Het ruikt hier niet erg fris. Elke ochtend, als ik hem voer, zijn eten breng, moet ik eerst het raam open doen. Het komt me nu even helpen, vader. Maar kom onmiddellijk hier. Hoor je me, maar Ja, vader. Doe de deur dicht. Ik wil je iets zeggen, meisje. Ja? Moeder en ik waarderen het heel erg... dat je je zo'n moeite geeft voor hem. Ja, maar Katka, dat is heel lief van je. Voor de dag... voor die ongeluksdag... waarop oh. Gregor... Oh. Nou nu, voor die dag leek je ons nogal nutteloos met je vioolspel en je klein huishoudelijke prutserijtjes. Maar de laatste twee maanden ben je een verstandig, ijverig en door een grote opofferingsgezindheid bezield meisje geworden. Ja, ja, kindje, dat is heel lief van je. En dankzij jouw zorgen ja. zal Gregor misschien weer beter worden. God geef het. Heb jij niet een van de verbetering in zijn gezondheidstoestand opgemerkt? Is zijn wond al genezen? Maar natuurlijk moeder, zijn wond is al lang prima, naart helemaal genezen. Er is zelfs geen enkele teken meer van te zien. Alleen, alleen wat? Alleen kan hij zijn ene pootje nog steeds niet bewegen. Eén pootje? Wat maakt dat nou uit? Herman ja, is toch mijn zoon om onze om. Ik, ik, ik wil hem zien. Ik ga kijken wat hij nee, anders... Nee, nee, is. Nee, nee, dat nee, kan niet, moeder, moeder. Dat kan niet. Ja, begrijpen jullie niet dat ik hem zien moet? Nee, jullie nooit. Nee, nee moeder, dat, dat zou niet goed voor u zijn. U zou alleen maar van streek raken. En dan... De ramen moeten maar open blijven. Dat kan me niks schelen. Ik, ik wil hem zien. Dan verder zou ik Gregor er ook geen, geen, geen plezier mee doen. Hij is zo bangelijk. Zelfs voor mij verbergt hij zich steeds, mama. Laat me toch naar Gregor. We gaan, mijn ongelukkige jongen. Begrijpen jullie niet dat ik hem zien moet? Dat ik naar hem toe moet? Dat ik hem zien moet? Wat zou het fijn zijn als moeder me af en toe kwam opzoeken? Natuurlijk niet elke dag. Maar bijvoorbeeld... Eén keer per week. Mama begrijpt alles veel beter dan Marketka die pas slot van rekening nog maar een kind is. Mama, mama, ik hoor Ik aan mijn jongen hoor. Je nu is het genoeg. Ik heb jullie al eerder willen zeggen dat ik Marketka dankbaar ben voor haar zorgen. En dat zij alleen het recht krijgt de kamer van Griko binnen te gaan zolang hij er behoefte aan heeft. Oh. En laten we er verder niet over praten. Ik verbied jullie er het vervolg over te praten. Marketka, geef me mijn wandelstok en mijn hoeders aan. Ja, alstublieft, vader. Dankjewel. Ik wil jullie bovendien nog meedelen dat ik vanaf vandaag weer met werken begin, als bankbediende. Oh oh. Mama. Wilt u naar Gregor, doen, mama? Ja? Dan ga ik open doen. Kom maar mama. Voor oh, u kunt hem niet zien. Gregor. Gregor, maar mama, hij laat zich toch niet zien. Zoals gewoonlijk heeft hij zich ergens verborgen. Waar is hij? Daar, onder de sofa, onder het laken. N nee, mama, niet dichterbij, kom maar niet kijken. We doen hem misschien een grote plezier als we de meubels wat opzij schuiven. Laten we eerst deze kast verzetten. W Wacht even, Marquesca, ik, -ik, -ik zou je helpen. Niet nodig, mama. Het gaat wel. Nee, nee, nee, jij doet altijd het zwaarste werk. Je bult je te veel af. Kom, kom, dan doen we het eventjes samen. Ja. Hierin. Zo, zo. Wacht. Wacht even, kind. Wacht even. Zou, zou het niet beter zijn om het te laten staan? Waarom nou, mama? Oh Kijk eens naar die kale muur. Dat geeft me zo'n leeg gevoel. En, en Gregor misschien ook. Vergeet niet dat hij aan deze kamer gewend is. Hij zal zich zo verlaten voelen. Maar gaat u heen, mama. Laten we dit nou toch eerst even afmaken. Kom hier, Maquette. Want. Want. Als. Als hij zich nog verbeeldt dat wij door de meubels weg te halen. alle hoop op beterschap hebben verloren. en hem zonder gewetensbezwaar aan zijn lot overlaten. Laat ze niks weghalen. Alles moet op zijn plaats blijven staan. Het feit dat het meubilair in de weg staat. bij mijn belachelijke, dolzinnige wandelingen door de kamer. is voor mij geen nadeel, maar in tegendeel een groot voordeel. Ik wil dat alles op zijn plaats blijft. Ik wil dat alles op zijn plaats blijft. Hoorde je dat gebons, die slagen en dat gemompel van Gregor? Misschien wil hij ons iets zeggen. Iets zeggen. Om te wandelen heeft Gregor veel ruimte nodig, mama. En hij gebruikt de meubels toch niet. Uh, kom me nou maar helpen, mama. Bedankt, oh, goed, goed. Rantje. We... Eerst een bureau zijn bureau wegzetten. Ze halen mijn kamer weg. Zwaar, ze nemen me alles af waar ik aan gehecht ben. Ja, oh, oh. Ze hebben de kast doorgehaald. Ja, de buurzak ja, hebben een andere gereedschap. Links Klein nu verschuiven ze mijn bureau, waar ja, ik mijn aan ja. maakte toen ik op de handelschool zat. En daarvoor op de Mulo. En zelfs al op de lagere school. Nee, ik wil het niet. Gregor kwam woedend uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Hij veranderde viermaal van richting, niet wetend wat te doen. Plotseling ontdekte hij op de reeds kale muur het portret van een mooie en prachtig gehulde dame. Hij kroop omhoog en drukte zich tegen het glas, dat op een aangename manier zijn warme buik koelte bracht. Zo, wat zullen we nu nemen, mama? Even kijken. Oh! Oh, kom, eh, laten we nog maar even terug gaan naar de huiskamer, mama. Ik, kom nou, maar, mama. Maar, maar Katka, we moeten toch op Ik weet wel waarom ze dat zegt. Ze wil mama in veiligheid brengen en daarna gaat ze mij van de muur jagen. Laat ze het maar proberen. Probeer het maar. Je oh, god. Krikker. Krikker. Oh. Krikker, toch. Waar zijn de medicijnen? Gregor wilde haar helpen, maar hij zat vastgeplakt tegen het glas en moest zich met geweld losrukken. Daarna liep hij naar de huiskamer om net als vroeger zijn zusje te geven. Gregor was nu gescheiden van zijn moeder, die zich wellicht door zijn schuld op de drempel van de dood bevond. Hij kon de deur niet open doen om zijn zuster niet te laten schrikken en te verjagen. Onder die omstandigheden bleef hem niets anders over dan te wachten. Verscheurd door zelfverwijt en angst, begon hij over alles heen te kruipen. Over de muren, de meubels, het plafond. Uiteindelijk viel hij door duizeligheid overvallen, precies midden op het blad van de grote tafel. Maar Ketka, wat is hier gebeurd? Mama, is flauw gevallen, maar ze voelt zich al wat beter. Gregor is losgebroken. Ik heb het altijd al gezegd. Ik heb het jullie voortdurend ingeprent, maar jullie wisten het altijd beter. Ah, daar zit hij. Die man, die daar zo mooi rechtop staat in zijn uniform met gouden knopen. Die bankbediende die op mij afkomt, is dat mijn vader? Oh, vader! vader! Plotseling viel er iets naast Gregor op de grond en rolde verder voor hem uit. Gregor stond stil. Daar! Dat was een appel. Gregors vader had een paar vruchten van de schaal genomen en die gooide hij één voor één naar de arme Gregor. Daar! Daar! Herman, Herman, het zuubelstam mag hem niet dood. Daar! verwonding van Gregor, die hem nu al meer dan een maand kwelde, de appel die niemand uit zijn rug had durven verwijderen en die als een onuitwisbaar aandenken in zijn vlees bleef zitten, herinnerde de vader eraan dat Gregor, ondanks zijn treurig en weer zijn wekkend uiterlijk, niettemin lid van de familie bleef uitmaken. En zo opende men elke avond de deur van de huiskamer... Die Gregor al één of twee uren van tevoren in de gaten hield. De ongelukkige lag in zijn donkere kamer zonder gezien te worden. En zo kon hij het om de verlichte tafel verenigde gezin bekijken en naar ze luisteren. Met de stilzwijgende instemming van al zijn ledematen. Je travaille, il travaille, travaille, travaille. Herman! Herman! Hm? Wat wakker. Word ja. nou het, wakker. Je moet morgen vroeg hm? om zes uur opstaan. Kom nou, vader. Wat? Uh. Huh? Waarom zit je nog zo laat te naaien? Oh, oh. Mama, wilde je dat ik u help met het ondergoed dat morgen vroeg klaar moet zijn? Nee, nee, schat, maak jij je huiswerk nog maar. Ik kom me heus wel mee klaar. Maar jij moet nog een heleboel leren. Ja. Of wil je liever je hele leven verkoopster blijven? En ja, dus zie je zijn in de maand. Maar ah, We hebben ze niet eens gedragen, en vader. Kijk heb je nou, die versierseltjes? Konden we tenminste maar verhuizen. Dit is te groot voor ons hier. We kunnen ons deze luxe niet permitteren. Maar... het moet u met hem daar? Ga liever naar bed, Herman. Het rot leven. Wat een zorg op een oude dag. Houd je vast, vader. Doe zijn deur dicht, Marketke zodat hij kan slapen. Ja, vader. Rego slaapt de laatste tijd niet veel. Hij doet niets anders dan over de muur en het plafond kruipen. Welterusten, papa. Welterusten, mama. Ik ga nog wat leren. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Slecht toe dat mijn het nodig kind er is was als... haast bij en je hebt al zoveel andere zo. ik begrijp niet waarom je haar niet laat begaan. Jullie hebben trouwens onder elkaar afgesproken dat zij krenkel in de kamer zo opzoeken. Ik begrijp ja, werkelijk ik niet, niet, niet bespreken waarom bespreken jullie heeft. zoveel lawaai maken. Ik het lang genoeg, maanden, Eindelijk het is er langer. een beetje orde in mijn ja, kamer een gebracht. Kop, ik niet Want jij, je vindt, mijn beste Marketka, oh, ja, hebt me de laatste tijd ja, vaak vergeten. Waarom word je dan kwaad als mama het niet meer aan kon me zien? Zeker. Mama heeft mijn kamer grondig schoongemaakt. Als ze zelf had kunnen bedenken dat ik niet dichtgevocht kan, heeft ze verscheidene emmers water daarvoor gebruikt. Herman, geloof je dat het Ik naar veel zin om je daarvoor te straffen. Ja, zeg maar niks. Waarom doen ze de deur niet te? En besparen mij de moeite bij dat pijnlijke schoonspel aanwezig te zijn en naar die scènes te luisteren. Neemt u me niet kwalijk sta al een paar minuten naar u te luisteren. Maar ik durfde u niet te onderbreken. Ik wil u alleen maar zeggen dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het opruimen van die kamer. Ik weet al heel goed waar het om gaat. Ik zal het wel doen. Dat zat me helemaal niet tegen. En u zal zien dat ik er een keurig hok van maak. Als u... Oh, als u zo vriendelijk zijn wil... Ik, ik wou niet dat, dat mama... Ja, ja, ja. Ik begrijp u heel goed, jevrouw. Ik heb ondertussen voor iedereen het ontbijt klaargemaakt, hoor. En voor de heren huurders heb ik koffie op het voorhuis gezet, want ik geloof dat die nog slapen. <laughs> Als het tenminste niet wakker geworden zijn van uw gesprek. <laughs> Wilt u zich niet mengen in zaken die u niet aangaan, mevrouw? Oeh, goed, goed. Ik hou mijn mond al. Drink uw koffie maar op voordat die koud wordt. En ik ga eens kijken wat er in die kamer aan de hand is. Hela, waar zit je? mestgever. mestkever. Kom eens hier, bij mij. Geweg. Geweg. Nou, je vergist je als je denkt dat je me wang maakt. Als ik een stoel pak en er jou een map mee op je rug geef, dan zie je sterretjes hoor. Goed zo, dat hebben we dus begrepen hè. Mooi. En ga nou maar eens eventjes uit de weg, mestkever, dan kan ik hier de oude rommel neerzetten, die de huurders niet op hun kamer willen hebben. Dergelijke oude spullen waren er in grote getalen, omdat de drie huurders niet alleen in hun kamers, maar ook in de huishouding zeer op orde gesteld waren. De oude rommel stond hen tegen. Op de koop toe waren ze hier gekomen met hun eigen meubels bij zich. Hetgeen maakte dat ze geen behoefte hadden aan een hoop oude spullen die men niet meer kon verkopen, maar waarvan het nog jammer was ze weg te gooien. Al deze zaken werden naar Gregors kamer gebracht. De verschillende voorwerpen lagen daar waar men ze had neergegooid, voor zover Gregor ze niet ergens anders had gelegd om zich wat bewegingsvrijheid te verschaffen. Aanvankelijk deed Gregor dat uit noodzaak, maar later vermaakte het hem tenslotte ofschoon hij na dat afmattende werk zich gebroken voelde van vermoeidheid... en lange tijd moest uitrusten, zonder zich te kunnen verroeren. Goedenavond, heren. Goedenavond, Goedenavond meneer, meneer Samsa. Samsa. Gaat u zitten. Het middagmaal zal dadelijk opgediend worden. Moeder, Marketka. jullie kunnen opdienen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou, we hopen dat de thee u zal smaken. Marketka geeft de heren vast wat aardappelen. Ja, dat en, en hier maar. is het vlees. Uh, Neemt u me niet kwalijk als u mij toestaat. Wil ik even proeven of het vlees mals genoeg is. Hmm. Ja. Laten we aan tafel gaan, vrienden. Hmm. Maak een beetje zout, alstublieft. Oei, dat is nog komend. Ja, ik zou ook wel willen eten. Ga, het is er niet bij. De huurders vreten zich vol en mij laten ze van de honger creperen. maar Wie spreekt daar? De juffrouw, ongetwijfeld. Ja, ja, beslist. Stuurt herstel u niet, heren? Zo ja, dan zal ik haar gelast onmiddellijk op te houden. Nee, nee, nee, in tegendeel. Kan de juffrouw hier niet komen spelen? In de kamer? Dat zou zeer aangenaam zijn. En ja. we zouden ons veel prettiger voelen. Ja, ja, ja, ja. Zoals u wenst. Marketka, moeder. Wat is er, vader? Wat is er, vader? Neem je partituur en standaard naar mee. Onze goede huurders zouden Marketka graag viool horen spelen. Oh, schiet op, Marketka. Ja. Ja. Als de heer en moeders het willen. Laat haar het op haar gemak doen, mevrouw. Wij hebben geen haast. Als u wilt, juffrouw, zullen wij u helpen. Dank u wel, heer. Alsjeblieft, mevrouw, gaat u toch zitten en dan kunt u beter luisteren. Oh, dank u wel. Maar gaat u niet zitten, meneer Samsa. Nee, nee, nee, nee, nee. dank u wel. Ik, ik blijf liever staan als ik naar muziek luister. Niet waar, eh, moeder? Wel, Ketka, eh, ben je al klaar? Ja. Jij is papa. zo vriendelijk. Hm. Gregor, door de muziek aangetrokken. Waagde zich een beetje naar voren en stak zijn hoofd door de huiskamerdeur. Hij verwonderde zich niet meer over zijn gebrek aan consideratie ten opzichte van de anderen. Vroeger was hij daar trots op, maar nu had hij eerder reden zich te verbergen. Heel zijn kamer was met stof bedekt dat bij de geringste beweging dooreendwaalde, zodat Gregor helemaal onder het stof zat. Draden, haren en etensresten plakten aan zijn rug en flanken en Gregor sleepte ze met zich mee. Ondanks zijn beklagenswaardige toestand schaamde hij zich niet zich op de volmaakt schone huiskamertuur te begeven. hertspijl jullie? Niet te erg de echte moeite waard. Niet waar, jongens? Ah, heren kostgangers. Schamen jullie niet om zo openlijk met jullie ontevredenheid de koop te lopen? Mijn god. Wat speelt Marketka prachtig. Ze moet Ik nog oefenen. Ik toe moeten. Veel oefenen. te gaan de rok trekken. En haar te kennen geven, me naar mijn kamer te volgen. Want hier is niemand in staat om haar kwaliteit te waarderen. Roken jullie niet meer van een sigaret? Ik zal je nooit meer uit mijn kamer weglaten gaan, lieve Marketka. Alsjeblieft, probeer deze te bakken. Je mij op de sofa zitten. Kijk, goed lekker. Je buigt je naar mij over. En dan zal ik je in je oor verluisteren dat ik al een hele tijd de bedoeling had je naar het conservatorium te laten gaan. Een vuurtje. En dan zal mijn kleine lieve zusje Marketka beginnen te huilen. Dank je. Dank je. Ik zal in de armen klauteren en er in de grond Zo'n spel doet je de haren te bergen reizen. <tie> Meneer Sampsa, kijk daar eens, vrienden. Zien jullie dat? Dat, dat, is, dat is een vreemd wezen. Wat is dat? Heren. Wilt u alstublieft naar uw kamer teruggaan? Gaat u terug naar uw kamer? Ja, meneer Samsa, wat zijn dit voor vreemde manieren? Verklaart u ons liever wat dit betekent? Ja, ja, inderdaad, deze vreemde rariteit. Ik begrijp niet hoe. Ja, we begrijpen werkelijk niet wat meneer Samsa. Meneer, oh, neemt u mij niet kwalijk, maar ik heb vergeten u wel op te maken. Ik verzoek u, heren, om naar uw kamer terug te gaan. neem ja, me niet kwalijk, verricht Ik toe. U meet het te zeggen dat ik vanwege de schandelijke toestand die hier in uw woning en in uw gezin heerst, onmiddellijk te huur opzag. Ik betaal natuurlijk geen cent voor de dagen dat ik hier door heb doorgebracht. Integendeel, ik zal er nog eens over nadenken of ik geen gerechtelijke vordering tegen u moet instellen. Ja, ja, ja, wij weten. Wij zetten onze kamers ook, ook op. op. Ja. Al die tijd bleef Gregor op de plaats liggen waar hij door de heren kostgangers ontdekt was. Hij was volstrekt niet in staat zich te bewegen. Enerzijds als gevolg van zijn teleurstelling over het mislukken van zijn opzet... en anderzijds door een grote lichamelijke zwakte. Hij had ze dat lange tijd niets meer gegeten. Nu ontlaat zich alles over mij. Alles zal in duigen vallen. Ah, moeder, zo gaat het niet... Als u dat niet begrijpt, ik begrijp het heel goed. Zonder in aanwezigheid van dat monsterachtige dier de naam van mijn broer uit te spreken, vind ik het nodig te zeggen dat we moeten proberen ons van hem te ontdoen. Liefje, wat wil je dan dat we doen? Ik, ik het niet. Kon hij ons tenminste maar verstaan? Verstaan? Als hij ons begreep, zouden we misschien tot overeenstemming kunnen komen. Maar zo. Hij moet weg. Dat is de enig mogelijke oplossing, vader. Probeer alleen niet te denken dat het op Gregor gaat. Want heel ons ongeluk komt er juist uit voordat wij het lange tijd geloofd hebben. Maar is het mogelijk dat dit werkelijk Gregor is? Als hij het was, zou hij lang begrepen hebben... ...dat mensen niet onder één dak kunnen wonen met zo'n weerzinwekkend insect. Dan zou hij al lang weggegaan zijn. Kijk maar van. Hij begint weer. Ik wil je niet bang maken, lieve Marketka... Ik wil alleen maar teruggaan. Zijn bewegingen waren ondertussen heel wonderlijk. Omdat hij wegens zijn zwakte met zijn kop tegen de vloer sloeg. Hij draaide zich om. Misschien hadden ze zijn goede bedoelingen begrepen. Nu zaten ze allemaal een beetje treurig naar hem te kijken. Zijn moeder zat in de leunstoel. Haar ogen vielen dicht van vermoeidheid. Zijn vader en zijn zuster zaten naast elkaar. Gregor was verbaasd... over de grote afstand die hem van zijn kamer scheidde. Hij begreep helemaal niet hoe hij er even tevoren in geslaagd was... om zoveel meters af te leggen... zonder het zelfs maar te merken. Eindelijk... Ik kan me niet meer bewegen. Dat voel ik me prettig. Ik heb een beetje pijn in mijn lijf, maar het zal wel weer overgaan. Ze dus we zijn niet slecht. Nee. Werker. Ik houd erg veel van hen allemaal. Ik moet verdwijnen. Ja, ik moet weg. In deze toestand van leeg en rustig nadenken bleef hij tot drie uur in de morgen. Hij ademde nog toen achter het raam het daglicht begon te dagen. Hé, hey, mestkever, wat is er aan de hand? Toe, sta op, mestkever, het is al dag. Nou, moet ik je soms een handje helpen? Goed dan. Uh, Mensen. Mensen, kom eens kijken. Hij is Wat Hartstikke dood. Is hij... Is hij dood? Dat mm. zou ik denken. Ah. God dank. Ach, kijk eens hoe mager hij is. Hij heeft al in tijden niets gegeten. Hij heeft alles wat het ook was. Maar kakka. Ja. Kom eens even naast me zitten. Kom dan. Waar is het ontbijt? Inderdaad, mevrouw. Waar is het ontbijt? Ik gelast u onmiddellijk mijn woning te verlaten. Hoezo, meneer Samsa? Wat wilt u dan missen? Hoe bedoelt u dat? Ik zeg het u precies zoals ik het bedoel. Hm. Wel, dan gaan we maar. Ja, laten we maar gaan. Gegrepen door een aanval van wantrouwen, dat zoals bleek volkomen ongerechtvaardigd was, liepen meneer Samsa en de twee vrouwen naar de gang, leunde tegen de balustrade en zagen de drie heren langzaam, maar zonder halt te houden, de lange trap afgaan, verdwijnen in de bochten, om enkele ogenblikken later weer tevoorschijn te komen. Hoe lager zij kwamen, des te geringer werd de belangstelling van de Samsa's voor hen. En toen even later een slagersjongen met een mand op zijn hoofd de trap begon te beklimmen, gingen meneer Samsa en de twee vrouwen rustig hun woning binnen. We moeten uitrusten. En daarna gaan we een wandelingetje maken. Nou, ik ben weg. Ik zit er ook voor vandaag. Tot ziens. Wel, nou, wat is er? Maar wacht u nog op. Eh, uh, nou, eh. Uh... Maak u zeg maar geen zorgen over het schoonmaken van die kamer. Dat is al gebeurd. Ik heb hem helemaal. Zou hele u ons niet een beetje willen ontzien? Ik wil alleen maar. Nou goed, ik heb haast. Salut. Vanavond nog ontsla ik haar. Zal ik de ramen een stukje open doen? Dan komt er wat frisse lucht binnen. Alles bij elkaar, jullie staan we dan nu niet zo slecht voor. We hebben alle drie een prettige baan met goede vooruitzichten. Maar eerst gaan we verhuizen naar een kleinere woning. En die beter gelegen is en praktischer ingericht. Want het was toch een idee van Gregor om deze woning te huren. Herman, huh? bekijk die maquette kan eens. <laughs> De laatste tijd wordt ze steeds aantrekkelijker. We zullen vlug een goede man voor haar moeten zoeken. En hun dromen en hun nieuwe goede plannen leken bevestigd te worden. Toen Marquette die bij het raam stond, haar jonge lichaam vol van maagdelijke frisheid, begon uit te rekken.